Mark Visser met het NOS-journaal. Vlak voor het bezoek van de Britse koningin was Elizabeth... zat verstopt in een bagageruimte van een bus in een dorp ten westen van Dublin. Het is door militairen gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Een melding van een tweede bom in Dublin zelf bleek vals. Er werd al een verdacht pakketje gevonden, maar daar zat een nep-bom in. Vierdaags bezoek van de Britse koningin is omgeven met zeer strenge veiligheidsmaatregelen. Noord-Ierse militanten hebben met aanslagen gedreigd.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 Het weer bewolkt en vooral in de noordelijke helft van het land wat regen. Vanmiddag geleidelijk droger en in het zuidwesten ook zon. wordt 14 graden op de wadden tot 17 in het zuiden. Dit was het... ...de zonbakker van de ANWB. Er staan nog files op de A4. Delft richting Amsterdam bij knooppunt Nieuwemeer, 3 kilometer. En vanuit Amsterdam naar Delft bij Zuiderwoude, 5 kilometer. A8, Zaandam, Amsterdam bij knooppunt Koenplein, 3. A12 vanuit Utrecht naar Den Haag bij Zoetermeer 5 kilometer. A13 Rotterdam richting Den Haag bij Delft Zuid 6. A20 Goudenhoek van Holland bij Nieuwekerk aan de IJssel 3 kilometer. En op de A28 van Utrecht naar Amersfoort bij Den Dolder 3 kilometer. Tot zover de verkeer. In ben jij de artiest.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 loans.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 Inderdaad, ook een, hier een spannend duel, maar wat je zei over dat doelpunt bij Ajax, was hier ook op het hockeyveld te merken. Want het scorebord wordt ook voorzien van de actuele uitslag, in de, de actuele stand van zaken in de arena. En op het moment dat 3-1 op het bord kwam, ging hier ook iemand voorbij, juichend en schreeuwend. En andere hockeymensen die keken van, nou wat doet die nou? Maar ja, die was kennelijk toch een Ajax-supporter die aan het hockey was geslagen en uh, Bloemendaal uh, is op dacht, net als Ajax het doet naar de 3-1 en uh, uh, met uh, de nooier uh, vaak in een uh, hoofdrol en met uh, zijn uh, overzicht uh, is hij de degene die dat als geen ander uh, kan, Voor ons nog uh, blijft Bloemendaal daarin uh, uh, in struikelen, want uh, het is Rotterdam dat uh, sinds die 2-1 toch iets meer moed uh, heeft uh, gepikt, we hebben een uh, strafcorner zojuist gehad van de Rotterdammers die werd heel goed verwerkt uh, door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 heeft die bal aan de linkerkant uh, naar richting uh, Teun de Nooier. Uh, wordt uh, onderschept door de Rotterdam Verleden. Maar de Nooier uh, gaat verder nu naar, naar binnen over de middenlijn. En uh, aan de rechterkant. Uh...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 zijn, mijn dorp als een oase, niemand heeft gehoord dat ik er ben. Terugendam, zo mooi, zo hemelsblauw, maar is de tijd gebleven? gebleven.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 uh, maar er waren ook enkele explosies geweest, heb ik begrepen? Ja, in, uh, in de hal uh, ja, zijn er een aantal uh, dingen wat precies is geëxplodeerd. Dat is nog uh, onbekend, maar dat waren explosies, trouwens, en uh, de ramen knalden daardoor uh, er ook eruit. En ja, iedereen werd op grote afstand verholen het, van het pand. Ja, wat lukt dat? Ik, ik neem aan dat uh, zo'n brand veel mensen trekt. naar dus kijkers. mensen inderdaad. Nou, ja, het is natuurlijk zondagochtend uh, rond een uur kwart over tien begonnen. Dus nog niet iedereen uh, was even wakker en buiten. Uh, dus wat dat er gaat, had uh, de politie uh, ruim de tijd om uh, um, uh, ja, de boel af te zetten. Zodat er uh, geen uh, mensen te dichtbij kwamen. Oké. Okay. En hoe nu verder? Is er al onderzoek gestart? Dat uh, durfde.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 Uh, dit weekend uh, ja, vannacht nog in uh, Noordwijk Hout geweest. Er was een uh, auto te water geraakt. Uh, en uh, ja, op het moment dat de, de politie, de buurbewoners hadden de, de bestuurders uh, opgevangen. En op het moment dat uh, de blauw zwaarlichten in de verte opdoenden, waren de bestuurders er heel snel vandoor. <lacht> dus uh, <lacht> waarschijnlijk hadden die iets te veel gedronken. Ja, ja, dat kan niet anders. Nou, wel knap dat ze dan toch zo snel vandoor konden gaan. <lacht> Oké, okay, Michel, dankjewel in ieder geval voor jouw uh, bijdrage over al deze ja, gebeurtenissen hier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 What De hockeyclub Bloemendaal gaat Ajax achterna want er is gescoord, het staat daar 3 tegen 1 Ja, Dus uh, <gacht> is wat je zegt, Bloemendaal gaat Ajax uh, achterna nou ja, hier moet er nog gespeeld worden een uh, minuut of twee, drie. en ik neem aan dat het in Amsterdam al afgelopen is, maar het zal duidelijk zijn, nee nog niet nou, oké okay. <gacht> <gacht> ja, ik heb de teletext aan maar, maar uh, de, de voorsprong is, is in ieder geval dermate groot dat je normaal gesproken toch moet denken dat uh, en dat Bloemendaal naar de finale gaat en dat uh,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 Vanwege de, omdat hij geen goede banden daarvoor heeft. Nou hoort, of, ja, dat is kan dat, niet, niet zo helemaal. Goed helemaal maar, maar het is gewoon al op dat moment kan het van zijn. Ja. En zeker als hij op kop ligt, dan wil je daar natuurlijk ja, je wil de wedstrijd zoveel mogelijk.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 uh, stabiele race die, die Bleke Molen op uh, wist te bouwen. Uh, dat is niet echt in de problemen geweest. En uh, de man heeft uh, wat dat betreft uh, een, uh, een enorme staat van dienst. Terwijl het elf opgaat. <laughs> Ga dat gewoon dat door. Het is druk hier. <laughs> uh, maar het is zo dat Bleke Molen in die wedstrijd op een gegeven moment uh, ja, de, een, een situatie had uh, nou ja, een, een seconde of zeven een half vo voorsprong had op de rest van het veld. Maar je moet natuurlijk wel uh, rekenen van, uh, van, je moet opletten met banden en noem maar op. Dus dat, dus dat, dat speelt uh, allemaal een, uh, een rol van betekenis. Maar ik denk dat we eventjes naar het hockey uh, gaan. Voor ja, want uh, Frits Rijk heeft uh, ja, de, de, de man, nou misschien niet de man van de match, maar in ieder geval wel uh, een van de spelers van de uh, hockeyclub Bloemendaal aan de lijn, En Dat is uh, Teun de Nooier. Frits Rijk, goedemiddag. Ja, de, hij, z, hij zit naast me. Uh, hij lacht uh, van oor tot oor. Maar er staan uh, twee kindjes staan daarnaast. Hoe heet Namé. En wie ben jij? Mm. Dat is het van Teun. Ja, dat is de dochtertje van Teun en er staat nog een kindje hiernaast. Hoe heet jij? Lily. En jij hebt ook een hockeystick bij je zie ik. Ja. Heb je vandaag gehockey? Um, nou, ik ging eigenlijk kijken en uh, ik had een hockeystick gewoon meegenomen voor de pauze en nu de wedstrijd te hockeyën. Vond je papa goed je vanmiddag? Ja hoor. Ja hoor. Ja hoor. Ja, Je dochter zegt het al, uh, Teun. Uh, je kijkt zelf ook heel tevreden. Ik heb naast je gelopen toen je van het veld af ging. Handen schudden. Uh, iedere uh, schouwenklokjes. Ja. Een, een soort bevrijding vanmiddag? Uh, ja...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 En toen kregen zij vlak voor rust kregen ze een grote kans. Die gingen er net niet in. En in de uitbraak konden wij meteen de 2-0 maken. Wat overigens echt een weergeloze goal was van Roel, uh, Roel bovenin. En een weergeloze steekpaasje uh, van jou. Ja, maar ik denk dat wel net zo knap en net zo mooi uh, afgemaakt door Roel. Echt, uh, echte spits wat dat betreft. En uh, ja dan ga je in één keer met, uh, met 2-0 de pauze in. Ja, dat, uh...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 Ja, en dan is het wel even, even billen knijpen en kijken hoe het, het zich ontwikkelt En toen hadden we twee, drie snelle uitbraken waarvan we er eentje ja, maakten. In 3-1. Toen hadden weer echt een goede marge en toen tikte de tijd langzaam weg, langzaam weg. Ja, En ons voordeel natuurlijk. En uh, scoren nog in de laatste seconden snap gewoon.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 Er uh, stond vandaag op, uh, op internet, op uh, de hockey site. Uh, uh, na 2013 uh, is het over met uh, Teun de uh, Je trekt het gezicht van Laukel, maar is het, uh, hoe nee. moeten we dat zien? Nou ja, dat is een interview geweest. En, uh, ja, als je een beetje boven de 30 zit, dan word je bij wijze van spreken in ieder interview word je gevraagd uh, en, wanneer, en wanneer ga je stoppen. En, uh, ja, dus ik heb maar een uh, getal genoemd. En, uh, dat, dat klopt ook en dat is ook de afspraak op dit moment die ik met, uh, met de club uh, heb.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 Je eindigde net met de Porsches en dat Jeroen Blekenmolen die had gewonnen. Ja, nou ja. Het, uh, het is zo dat je dan, als je zo'n wedstrijd uh, rijdt en je probeert hem naar de hand uh, te zetten, dat dat natuurlijk niet uh, voorzelf gaat. Je hebt met uh, een aantal dingen rekening uh, te houden. Hij had dus wel een groot uh, gat geslagen van ongeveer 7,5 seconden, maar dat zegt dan nog niet zoveel. Omdat je uh, er kan een safety car situatie komen dat uh, legt de Blekenmolen ook keurig netjes uh, uit na afloop van de wedstrijd. Ja, want als je dan.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 toch wel serieus nadenken over de stap die ze, die ze doen en, maar wel ook de verhoudingen nog in het oog blijven zien en Van der Zanden is samen met zijn vader en die grafische ontwerper daar, uh, ja, die letten daar heel erg sterk op en ik verwacht toch wel dat, uh, dat als het ze lukt om vaste ja, vast poot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 Love is really a hurting thing. Hey man, what's happening? Hey brother, what's going on? It's all right. He's got his woman over there. Hey, How you doing? But good. Good, home. What time is good. It? Damn, it's Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good, good. Good. Going on what becomes of a broken heart, all good, oh this looks like a place, Everybody's going I'm still going up here, one ticket please, wow, Almost everybody's here. What's going on, man? Yeah. She's at home. Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. Listen in this way. I just wanna dance a night away. Yeah, right there, right there, where I'm gonna stay. Uh oh.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 You gotta move